Ik zeg een goede avond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij Goolse Groeven, editie nummer 60. En vandaag bij mij iemand in de studio, die is ook nog nooit on-air te horen geweest. Frank, welkom in de studio. Hey, dankjewel. Hey. Goedenavond. Um, wij hebben elkaar leren kennen bij een concert waar eigenlijk een, een vriend van ons naartoe zou gaan. Die was ziek en toen uh, viel jij in <laughs> ja, bij precies. de Brian Jonestown Massacre. En, oh. um, toen hebben we het ook een beetje over de radio gehad. En dat zag jij wel zitten. Ja, vet. En toen zei hij, ja, dan ga ik wel elektronische muziek meenemen. Ja. En eigenlijk komen we vandaag tot een lijstje met... Uh, ja, als je een gitaar weet te vinden, dan uh, is het knap, volgens mij. Kun je maar. meespelen. <laughs> ja. Um, en meestal laat ik mijn gasten als een synthesizer appetizer weten te uh, uh, brengen. Uh, dat is een, uh, een vast item in mijn uh, show. Omdat synthesizers. Wordt wel eens lullig overgedaan. Maar dat is zo ontzettend veel goede muziek. Nou, vandaag uh, is de synthesizer. Uh, appetizer. Voor, hoofd, nagerecht weer. Ehm. Um, dus. Aan uh, is niet kort. Maar als een gast uh, kan beginnen. Dan laat ik de gast het Dus jij. Ja, je, je mag aftrappen. Ja, tof. Ik heb. Uh, Gino Pavan meegenomen. Tenminste. Die heb ik jou laten uitzoeken. Uh, uiteindelijk op uh, Spotify. Ik heb hem uitgezocht. En jij hebt hem. Uh, ja, juist. Klaargezet. Uh, ja, een diepe start. Ik denk dat we dit uh, meteen even een goede aftrap is. Voor de hele avond. Dat denk je ook, ja. uh, deze man die komt uit Venetje. Die gaat al uh, sinds de jaren 70 mee. En hij uh, ja, maakt echt uh, zo'n super meesterwerk. Is ook een uh, alleskunner. Speelt diverse... Uh, uh, hij, hij, hij, kan, hij kan eigenlijk alles deze man. En, uh, nou, ik denk dat dit een hele goede uh, starter is zoals gezegd. En, uh, nou goed, uh, het plaat is een labyrinth. Daar komt hij vandaan. En, uh, nou ja, het, het is vooral ambient. Het is vooral diep. Nou, moeten we hebben. Komt-ie. Zo, Gino Pavan was dat, met Il Labirinto delle Colline. Ja, mijn Italiaans is niet zo heel erg goed. Het, het labirint van de heuvels. Ah, oké, okay. kijk. Ja, prachtig toch? Ja, echt ontzettend mooi begin. Uh, zo. Ja. Lekkere landscape-achtige muziek, goed ge diep. Geeft een beetje een idee van uh, wat we de komende <laughs> twee uur uh, Heerlijk. gaan doen. Um, ja, de, deze volgende haakt daar mooi op in. Uh, Ooit al wel een keer eerder gedraaid... wat lang geleden... Uh, Portico Quartet uit uh, Londen. Uh, ze combineren jazz en ambient. We staan al sinds 2005. Um, dit is van hun vierde album... Art in the Age of Automation uit 2017. Het nummer Endless... was er zo, mooi achter elkaar, omdat ik gesloten uh, ah, had, daar gaan fantastic. we gewoon tussendoor uh, praten. Dat was uh, Bono, Bonobo. Bonobo. Uh, Bonobo. Uh, met uh, ja, Simon Green. Uh, die produceert dit uh, een beetje in de hoek van de trip op jazz. Um, en dit uh, was uh, ja, van zijn oudere werk. Uh, van de single Silver Sleepy Seven uit 2000. Het nummer Sleepy Seven. Ja, heerlijk. Top. Oh, ik begint helemaal zitten genieten. Ja. Hier heb ik een, een nieuw plaatje meegenomen? Telepop music, Drie gasten uit ik Frankrijk. Ik ken dat dus niet. Nee, ken het niet. Echt best bijzonder uh, dat jullie die kent, die gasten die hebben. We gaan direct beginnen met uh, Breed van de Genetic World. Uh, Dit is de openingstrack van het album. Uit, uh, en dus, en, en, nou, ik, ik kan dat wel verklaren, omdat ik het misschien het niet ken. Ik ben de afgelopen jaren echt wel flink weg geweest uit de elektronische muziek. Ja. Uh, ja, dat we een uitzending hebben zonder gitaren. Dat is een uh, uniek, hè? Ja. Misschien ook de luisteraars dat ik tof vinden dit. Uh, ja, ja, ik ben benieuwd. Ja, ja, maar, uh, nee, dus ik uh, liet me door jou graag meevoeren. weer ik er helemaal terug die elektronica in. En, uh. nou, dit nummer is veel gebruikt in commercials en zo. Dus het is best wel. Ik denk, oh, voor veel mensen wacht, best wel bekend. Ja, ik, dit is best. Uh, ik, uh, ik, uh, ik, ja, ik zie het nu aan de hoes. Ja. ja. Nee, ik ken hem wel. ja. Ik vind dat deze jongens niet mogen ontbreken, omdat. Ja, die, die sound die hen telkens voortbrengen is, is herkenbaar, fris, vernieuwend. Uh, maar ja, goed, ze, ze doen nog steeds uh, hun ding. En uh, ja, ik zie ze regelmatig voorbij komen met vette, uh, vette tracks. En ja, vooral eind jaren negentig was dit uh, helemaal top, joh. Telepop music. dat hij net afgelopen is, want hij begint net meer dieper te raken, meer progressive te raken. De, de tijd die na dit kwam, ja, ja, echt lekker. En uh, ik kreeg al uh, terug, ja, hitje. Natuurlijk. Ja, uh, Het, ja. Het is ook een hitje. Het is ook een samensmelting van tijdperken die we vandaag uh, beetpakken. En uh, deze mocht niet ontbreken vanuit uh, vooral vooruit uh, telepopmuziek. Ja, supergoed die gasten. Echt lekker. En nu komt echt iets wat, uh, ja, dit is. Dit, dit voert me meteen terug naar uh, Northern Exposure, naar uh, Sasha Dickweed, wat ze gemaakt hebben. Uh, zo geweldig goed, echt. Het begin van alles eigenlijk. Um, Gregs Canavino is dit en uh, deze man um, uh, is artiest onder de naam Young American Primitive. Um, hij heeft een album uitgebracht toen de tijd. Um, ja, dit is These Waves en ja, laten we maar snel starten want ik kan niet wachten. nou maar op laten. <laughs> Ging maar door. echt uh, Ja, was fijn. Ja. Young American Primitive met uh, These Waves. Ja, heel erg 90s uh, uh, Deep House uh, Sound. Ik moest ook yeah, echt aan uh, Leftfield denken. Ik kreeg hier al... Uh, staat Future Sound of London ook op het lijstje. Yeah. Die is afgevallen voor vandaag. Orb had je wel, wel aangevraagd. Ja, heb ik ook ja. nog, ja. Die Orb. Ja, nee, dat soort... Uh, ja, maar ik, dit is gewoon me. echt... Dit loslaatmoment, opstijgen... Niks is belangrijker als meegaan op deze wave. Ja, <laughs> op juist, dat moment. Juist, juist. En uh, nou de volgende, die, uh, die brengt uh, ook uh, dromer muziek, is Ryan Lee West. Onder de naam uh, Rival Consoles met uh, Endless. Oh nee, ik zit verkeerd te kijken. Het well. nummer heet uh, Odyssey. Komt ie. Ja. Zoals, met uh, Odyssey. Ja, lekker man. Even bijkomen. Oh. Hey, en dan uh, komen we aan bij uh, de uh, plaat. Oh. Die, uh, <laughs> dat was ons eerste contact. Ja, um, via Teun, die ja. ook al eens vaker uh, te gast is geweest. Ik uh, was deze op het spoor gekomen en ik had die naar Teun gestuurd. En uh, die werd helemaal gek. En die had hem naar jou gestuurd. En die ja, ja. oh, Dus man. toen hebben we hem drie ik, keer besteld. Niet normaal. Echt, wat, een, wat een plaat zeg. Grimmelijk. Ja. Uh, Moeten we nog zeggen wie het we wel Ja, Ze zit op een label waar uh, uh, Frit ook op staat. Van de Hills. Die kent ze? Nee. Nee, Hills nee. niet? Nee. Oh, Dan moet je echt zeker ook je luisteren, als ik heel dik ja, Dit is uh, de openingsplaat van uh, Martin Down. Dat is de man achter uh, Peu om Peu. En uh, Rocket Recordings is uh, ja, pff, wel bekend, 100%. Ja, Dat, ja, ja, uh, daar staan ja, ja, heel ja. veel goede artiesten op. Uh, en deze muzikant zat voorheen bij uh, Flowers Must Die. Mm, heb ik geluisterd. Vind ik niet helemaal oké. Okay, maar uh, dit, is, uh, dit is gewoon lekker vooruitduwend, meeslepend, diep. En soms alsof je bij een, uh, een shamaan zit. Dit ja. is goud. Ja. Peu. Ampeu. De rectificatie. De nummer heet bullet, Uiteraard. Peu en Peu is het album. Van Och. Och. <laughs> Ach, och, och. och, och, och. ja. <laughs> um, even kijken. Dan gaan wij uit... Uh, want er was een uh, Engelse producer die in Zweden was gaan wonen. Of is gaan wonen. En dan gaan we van Zweden naar België. Naar uh, Brussel. Uh, de, de groep uh, Baan. Ja, we mogen het wel een band noemen. Uh, ja, ze zitten in de hoek van de jazz en de, en de crowd. Dus misschien, ja, nou, hier, hier zit denk ik wel een gitaartje verstopt. Um, maar niet echt hele dikke power chords of zo. Ze um, zijn echt begonnen met hele lange nummers van uh, in de 20 minuten. Die heb ik hier uh, nog niet gedraaid overigens. Maar. Dit is uh, het wat kortere werk van uh, een album uh, vier album, Shadow Boxing. 4 maart uh, 2022 uitgebracht. Het uh, nummer Delta. Met uh, Delta. Poh, ja, die toch? Uh, ik ben uh, zo af en toe aan het rondspeuren of ik die plaat ergens kan bemachtigen. Want uh, shadowboxing, ja, uh, die plaat kun je gerust uh, van begin tot eind. Juist, helemaal, uh, helemaal ja. top. Ja, het ja, is ja, alles ja. goed. Ja, ik ga er zeker dus even uh, meer in verdiepen. Ja. En hey, dan heb jij een bekende meegebracht. Niet van mij, Ja, maar. Ja, Matthijs. Uh, Matthijs is een uh, gruwelijk fijne vent. Uh, een man die uh, met de. Ja, modulaire synthesizers. Heel veel doet. Uh, prachtige nieuwe muziek brengt. Uh, we hebben natuurlijk vanaf de jaren negentig en verder hebben we veel geluisterd. En we, ik en mijn vrienden, en we zijn steeds bezig geweest om steeds maar weer betere muziek te kunnen vinden. En op een gegeven moment kwamen we bij het Noesklaar label uit, waar Matthijs onder zit. En uh, ja, die jongens maken zo'n nieuwe, frisse, geheel eigen sound. Uh, ook de platen-eigenaar, uh, uh, Sjoerd Oberman. Uh, ook een goede bekende geworden, omdat we al die feestjes afgaan en hun hele tijd spreken. En zijn broer is Oceanic. En Oceanic heeft zelfs op, uh, uh, op uh, allerlei festivals uh, wereldwijd uh, gedraaid. En, uh, ja, maar dit is gewoon eigenzinnig, uh, fris, diepe beach, een hele nieuwe area ja vandaar uh. ik heb mezelf zelfs gevraagd op uh, de WhatsApp uh, wat hij een inspiratie had voor deze plaat ja. heeft hij niet op gereageerd vind ik jammer anders zou ik dit kunnen vertellen nu maar uh, laten we muziek maar even verder uh, gaan dit is uh, de, een album uh, given by given by uh, is een EP en uh, het nummer heet Klarno. is. met... Uh, ja, hoe spreek je dat nummer uit, <laughs> Ik denk Clarnoe. Clarnoe, ja. Ja, dat was lekker, Noesklaar. Noesklaag. Dat is erg fijn. Zo... Um, oh, dat was de volgende al. Wat hebben we nu? Ja, wat hebben we nu? Vet. Uh, Want dit was van vorig jaar, zei je? Ja. Ja. Nou, dan duiken we even terug naar uh, 1997, naar... Uh, ja, dit de, de, de, de, de, is wel een van de grondleggers van de, de Duitse mi Minimal Techno uh, Maurizio. En het is heel vaak, Zijn werk is heel vaak gebruikt, het is zo minimal. Er zitten echt hele kleine variaties in, maar ja, dat neemt mij daardoor wel mee, mooi mee op reis. Uh, dus ik kan hier ontzettend goed naar luisteren en het is heel geschikt om, uh, om, om mee te mixen. Dus ik heb een tijdje nog twee draaitafels op mijn kamertje gehad. En dan, uh, een beetje techno mixen. Deze platen, zat er altijd wel bij. Dit maakt het lekker makkelijk. Dit dit ook uh, lekker lang. Maar ja, hij heeft eerst nog als percussionist uh, bij een Duitse New Wave Band uh, gezeten. Eind jaren tachtig. En uh, toen hij daar klaar mee was, is hij, is hij zelf muziek gaan uh, componeren. Uh, voor het recordlabel Tresor. Ik weet niet of je die kent. Ze hebben ook ja, een club, club zeker, Tresor in, uh, in Berlijn. Uh, die was helaas dicht, Roemruchtig. <laughs> helaas dicht toen wij daar waren. Ik was ze graag even binnen gaan kijken. <lacht> um, ja, dit is, dit is goud. Um, dan hebben we het over de single M7 uit 1997 uh, van Mauricio. Dat was even een uh, minimal nummertje van uh, Maurizio. Ja, lekker. Ja. Lekker uitgestrekt ook. Ja. Die, uh, die Bas die deed hier het een en ander trillen in de studio. Graam. <lacht> <lacht> en ja, ik kwam eigenlijk uh, op het idee om Maurizio erbij te halen naar aanleiding van het volgende nummer. Daar herken ik wel uh, een beetje van. beetje ja, de, beats, dit... de beats eronder? Het. Uh, ja, ja. Jacky is een, uh, een IJslandse producer. Ja, dit is weer even een hele andere stijl. Maar echt een pure ambient. Heel diep. Heel dik. Uh, ik heb zoveel mogelijk uh, variatie proberen te brengen vanavond. Tot nu toe. Uh, verschillende stijlen. Uh, in diepte. Uh, verschillende house uh, muziek. Uh, kleur, klankkleur. Ja, dit is je uh, op een hoogwaardige plaats of zo af kunnen spelen. Het is allemaal digitaal natuurlijk, dus veel van die zal er niet van zijn. Maar uh, deze man die maakt sinds de jaren 90 al een soort van atmosferische muziek, sounds die hij verder brengt. En uh, dan gaan we horen. Het is uh, The Salt On Her Cheeks. zijn we weer? Ja. <laughs> uh, Jagja met the salt on her cheeks. Ook een uh, ontzettend mooie plaathoes. Ja, was uh, was ook lekker. 2012, 2012. Ik, ik hoorde ik hoorde mezelf de hele tijd zeggen, zo, die was ook lekker. Jow. Oh. Meen ik ook echt? Een uh, stapeling van. Ja. Fijne fijne psychedelische elektronische duntjes. Ja. ja. En uh, dan kunnen we de volgende toch? Die kan dan niet ontbreken. Ja. Uh, Richard D. James. Uh, met zijn uh, vroege Ambient uh, Works. Volgens mij is dit zijn eerste album. Mm -hmm. Selected Ambient Works, 85-92. Uh, komt na de EP's DigiDo en Xylum Tube EP. Uh, beide uit 92. En deze plaat uiteindelijk ook. Uh, die Digity Doe en die andere die zijn wel echt uh, dat is het industriële werk waar we voor kennen. En jij hebt er uh, een stukje live van gezien op Best Cup Secret plaats. Ja, ik kom ja. helaas niet bij. Uh, de eerste bij. half uur was uh, ja, een heel <laughs> inspirerend, zou ik maar zeggen. Van alle kanten erop hè, met die man. Ja. Maar uh, ja, de show trouwens was geweldig, de lichten en alles wat hij erbij had uh, verzonnen was goed. Ik Super. zag uh, dat hij zich goed verstopt had ja. achter een aantal schermen. Ja. Ja. ja, dat was anders als bij, uh, bij de gasten van uh, Chemical Brothers. Die stonden echt wel... Uh, die kwam zelfs naar voren op een gegeven moment achter de deks vandaan. Oké. Okay. Ja. Nee, cool. Um, nou, laten we gaan luisteren naar uh, X-Tal van uh, fx Twit. niet ontbreken in deze set van vandaag. Uh, Zeker Frank. niet. Zeker niet. Zeker niet. En nu uh, hebben we Ability 2. En Ability 2 is... Uh, ja, ik luisterde heel veel... Ken je dat nog, Stevie? Uh, uh, Kiss Radio? Kiss 100 op de BBC? Daar werd gewoon echt de house, house gedraaid. Al die sets, al die dingen... Die, uh, die in Engeland allemaal super hip waren... kwamen via... Kiss Radio uh, kwam, uh, kwam uh, ja, bij mij de kamer in. Dat uh, luisterde ik veel. Okay. En um, ja, Groove Rider, uh, die had, uh, dat is een van die twee oh. gasten. Die had daar een show. Ken ik? Ja, ja. ja, die had daar een show. Samen met Fabio. En um, ja, die Groove Rider is begonnen op, uh, op, op allerlei illegale raves. In, uh, in parties in Brixton. Ik komt die geen vent vandaan. En, en zo kreeg hij uiteindelijk zijn eigen radioshow. En... Um, in 1998 zijn ze verder gegaan op de BBC. Op de uh, uh, BBC Radio 1 heette dat toen. Ja, en deze jongens zijn uh, drum en bass. Dit, uh, ja, dan zet hem maar eens in. Dat is lekker. Ik Kan niet wachten. Ability 2 met uh, Pressure Dub. Alsof er een uh, komeet wegvloog in een, hè? Ja, uh, opstijgen maar. <lacht> Hoef ik het niet te doen. <lacht> ja, en nou komt iets vets. Nou, jij ja, bent natuurlijk heel de avond al. Dus het is heel super praten. Maar dit is echt uh, heel cool. Deze jongen die uh, volg je kan de hele tijd. Hidden Ehm uh, Van de... Ja, wat moet ik ervan zeggen? Deze man die maakt een hele... Hij ja, is gewoon geniaal. Ik, de, be, be, als je hem gaat volgen op uh, Soundcloud... zou ik ook zeker adviseren, doe dat. Ja. Hij heeft alleen maar gave, bijzondere mixes... waar je inderdaad van opstijgt. Um, en deze plaat is wel heel cool. Want deze uh, brengt je weer verder, brengt je weer terug. Laat je tollen. Dan denk je van, hey, heb, ik, heb ik dit nou al gehoord? Je, komt, het, het, het, je weet van het begin niet en het, en het eind niet. En dit is zo, zo gaaf gemaakt, is dit. Um, nou ja, goed. Meer theta-golven dan in je REM slaap denk ik. Ga je nu krijgen. Nou, komt-ie. In The Rung met uh, Happier. Zo, dat Nou, is, uh, daar ben ik wel geworden hoor, vanavond. Ja. <laughs> ja, ik ook wel. Uh, dan komen we echt gewoon bij het laatste nummer aanzetten. Alweer. En ja, dan Jammer hebben we twee man. uur gehad, joh. Jammer. Gaat snel altijd. Ja. Weer. Ik heb nog wel, wel meer in het turf gezeten. Ja, dat moet je. Uh, dat, <laughs> dat is bijna elke week. Ja, dan moet je terugkomen. Het is niet anders. Ja, dat gaan we doen. Juist. Uh, dankjewel, Frank, voor jouw aanwezigheid. Ja, en graag gedaan. De dankjewel. Fijne muziek. En, uh, ja. Top man. Het is een mooi lijstje geworden, denk ik. Dankjewel voor het uh, voor langskomen. En het uh, mogen expo exposure van die muziek. Ja, graag gedaan. Uh, Gaan we eruit met uh, Craven Folds. Uh, het nummer Delft. Ik zeg, uh, wil trusten. Wel trusten. Tot volgende week.